Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meta, het bedrijf dat achter Facebook en Instagram zit, krijgt weer een fikse boete. Ze moeten 265 miljoen euro betalen omdat er persoonlijke gegevens... zoals telefoonnummers, e-mailadressen en locaties van zo'n 500 miljoen Facebook-gebruikers... op straat kwamen te liggen. Het is niet de eerste keer dat Meta slordig is omgegaan met data. In totaal hebben ze al vier boetes te pakken die bij elkaar opgeteld... goed zijn voor bijna 1 miljard euro. Je betaalt volgend jaar een stuk meer voor drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven gooien hun prijzen met 20 tot 50 euro omhoog, omdat ze te maken hebben met hogere kosten. Ook zijn de bedrijven een hoop geld kwijt om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg schoon drinkwater is. Zo moeten ze bijvoorbeeld oude leidingen vervangen. Apenpokken heet officieel geen apenpokken meer. Voortaan heet de ziekte M-pox, een afkorting van monkeypox dus. Want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leidde de oude naam bijvoorbeeld tot racistische opmerkingen. Het virus dook een half jaar geleden voor het eerst op in Nederland. Eind vorige maand meldde het RIVM dat de uitbraak vrijwel voorbij is. Yes. Ja, ze zijn back. De groep chips die gaat helemaal rond op TikTok. En uh, over de hele wereld wordt er op dit nummer gedanst. Nice, Nice Nou, dat nummer kwam bijna 20 jaar geleden uit. Ik weet het nog goed. En uh, nu gaat het ineens viral. En die ging al heel snel naar de 4 miljoen views. En toen dachten ze. Hé, hey, volgens mij vinden de mensen deze tijd het ook wel weer leuk. En toen zijn we ineens dat er echt anderhalf miljoen video's of zo dus zijn filmpjes. gemaakt door andere mensen op ons nummer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen begint weer mistig. Op de meeste plekken blijft het bewolkt. Alleen in het westen is er wat meer kans op zon. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Een paar korte files nog in onze regio. A9 Amstelveen Alkmaar bij Haarlem Zuid. 6 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthouden op de A10 de ringweg van Amsterdam vanuit het Complein naar Watergaafsmeer. Bij Afrit Watergaafsmeer 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Afrit Broek in Waterland.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 Vorige week Party heeft hij dat volgens mij uitgebracht. Deze Joshua Daniel en Undertow. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is het hier eigenlijk. Want we gaan vandaag een beetje alles wat te maken heeft met de releases uit Noord-Holland over de maand november. En dit was er één van. Straks gaan we vanaf 8 uur gaan we live muziek doen met Max Polman. Die is er ook. Dus... Uh, akoestische werk, uh, dat sowieso en dan is het even een tijdje rustig denk ik, dan komen er even wat reguliere uitzendingen, sowieso uh, misschien wel, want uh, er is ook nog wat een en ander in te halen en dat we ook nog wat nummers weer uh, onder de aandacht gaan brengen, dat is niet alleen uit Noord-Holland maar dan er ook buiten, want dan gaan we weer gewoon onder de vlag van Alternative FM verder, vanaf volgende week maar zoals gezegd, vandaag is het dus een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat is dus in het teken van de Noord-Hollandse producties. Um, ik zei al, Joshua Daniel met Undertow is uh, een nummer wat uh, uitgebracht is in deze maand, Maar datzelfde geldt ook voor deze Nienke met Blijven Rennen. My glasses off So I can kiss you better You close your eyes And I put my hand on your cheek I don't need that much As long as we're together I feel best When our lips gently There ain't nothing in between you and me And as I taste your warmth I think of late last night When you got lost among your hopes and your fears You showed me all you are Could ease your mind. The way we talk is just how it should be. There ain't nothing in between you and me. this pride cause I've got you around and for a moment I wanted everyone to see but then I realized that's not what it's about the This is something between you and me. Een van de, de deelnemers uh, van de releases van de afgelopen maand is Sven Ross. Ik zeg deelnemers, een van de muzikanten die dat uitgebracht heeft. Between you and me, hij is trouwens hier ook geweest. Ik kijk naar links en wie uh, zie ik? Het lachende gezicht van Max Paulman. die komt hier binnenzetten. Dus. Uh, maar die moet ik zo nog eventjes een handje helpen. Want, want ja, we hebben hier zo'n een uh, uh, raar verkeersbeleid. Een uh, parkeerbeleid, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik moet hem een klein beetje op weg helpen. Dus ik zal even vlot hier een einde aan uh, breien aan dat uh, gesprek wat ik heb. Daarvoor hoorde je Nienke met blijven rennen. Dit is ook een van de mensen die geweest is uh, bij ons hier in het programma Sam Sexton. En haar laatste single heet Take it right. Sure, if it was all that crazy. I'm Daar loopt ze gewoon bijna aan onze aandacht. Dus ontsnapt bij 3 voor 12 Noord-Holland is dus, uh, dit uh, tweetal. Simulation Adaptation ook geweest in deze studio, zeker. Can't Figure This Out. Daarvoor hoorde je Sam Sexton en Take A Ride. We gaan uh, wederom weer twee nummers laten horen. En daarachter zit een telefonisch interview met Jacob D. Edward. Ook bekende van, uh, van dit uh, programma. Dus ja, het zijn eigenlijk alleen maar bekende, heb ik een beetje uh, stellig uh, de indruk. Uh, dit is uh, Nien geweest in september bij ons. En uh, dat was uh, praktisch op het moment dat ze op het punt stond om naar Spanje te gaan, naar Madrid. Want daar huist ze tegenwoordig. En reken maar, ook zij komt uh, terug in het uh, gedeelte van Alternative FM op 19 december. Als we dus uh, met onze vrienden van Rainbow Radio de top 53 en wij als opwarmer daarvoor uh, dienen... Uh, gaan, wij dat, uh, gaan wij dat onder, onder meer doen? En uh, Nien uh, is ook een van de, de mensen die zich uh, verklaard heeft dat ze een warm hart heeft voor de Regenboog Community. Dus uh, dat uh, sowieso. Dus, uh, vandaar dat zij er dan ook tussen zit. Dit is het titeldummer van de EP die ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Hold On: Drawing circles on your back.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 Desperately trying to hold on What's the point in staying strong? Grown tired of this sea of all recurring things. All the young birds flying in and flying out.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 Glimmers of the new eye in the past. Life is just a wheel that keeps on turning until it finds its stop at last. Jacob. Edward met Romance. En hij komt meestal in maart van, uh, van elk jaar komt langs. En dat was ook het afgelopen jaar het uh, geval. Toen is hij ook uh, geweest. Um, min of meer hebben we toen een beetje ook een voorschot genomen op die release die Francis Alban Blake heette te zijn. Uh, dat werd niet door Francis Alban Blake uh, gedaan, maar door Frank Bond en zijn cornuiten van Alaska. Maar uh, Jacob D. Edward heeft toen More, than is, more is than uh, More is... More, More is not the answer. God, ik kom er zo slecht uit. Fijn dat je me nog even bijvalt, uh, Jack. <laughs> ik ben scherp, hè? <laughs> ja, je bent al heel scherp. Uh, Jack op die Edward, wordt jij. We hoorden hem al uh, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, want uh, vorige week hadden we uh, ja, min of meer de nestoren van jou aan de telefoon. Frank Bond zelf. Uh, over natuurlijk een nieuwe single van... Um, Jacob, Strawberry ja, Jam, of, ja. Ja, uh, Strawberry Jam van uh, Francis Albert Blake. Ik ga nou echt alles door elkaar. Maar goed, um, jij hebt in ook een uh, single uitgebracht. Die kondigde um, het uh, label vorige week al min of meer aan. Maar ja, uh, ik, ik weet dat er dan... Twee uh, radiovrienden zijn waarvan er een muzikant is, die uh, zitten er natuurlijk uh, vol bovenop, dus die hebben hem al gedraaid de afgelopen week. Ja, Roy, uh, Roy was er uh, dinsdag al bij inderdaad. Ja, ja maar uh, nou ja, maandag uh, had hij hem al gedraaid uh, met Op Maandag bedoel ik, ja. ja, ja tussen zeven tussen en acht, dames en heren, in het programma Roy daar door bij de lokale omroep Volendam-EDam. Dan weet je dus dat ook weer. Uh, maar ja, uh, ja het uh, nieuwe materiaal. Maar voor als ik even naar die single kijk, Labeldam, hij is voor jou doen, is die behoorlijk lang. Ja, inderdaad. Uh, ik ben uh, wat meer aan het experimenteren ook met langere nummers. Oh ja. Uh, de, de EP die uh, hierna komt, dus staan ook wat nummers op die zijn zelfs nog wat langer dan Labeldam. Ja, nou even over uh, de, de, de, de EP die nog, nog moet komen, dus de, de meest uh, directe, dus de debute EP. Ja. Dat is een behoorlijk lang proces. Ja, het heeft uh, drie jaar geduurd, denk ik ongeveer, ja. dat het er allemaal op stond. Ja. Uh, heeft dat ook uh, te maken met iets wat met het C-virus uh, te maken heeft? Uh, nee, niet echt. Frank en ik modderden lekker door wel. Maar uh, mm. ik weet niet, uh, ik was ook een beetje, uh, ik ben toen ook pas begonnen. Ik, uh, ik heb meteen iets opgenomen toen het was begonnen. Mm. Dus uh, gaandeweg was ik aan het, uh, was ik de plaat aan het schrijven en was ik bezig met het opnemen. Yeah. En nu is het. Uh, Eindelijk voltooid, een ja. beetje. Ja, uh, wa waar uh, zit het dan en waar hangt het dan nog uh, nu aan? Uh, de, de, de, de technische kant van het uh, verhaal een beetje, uh, dat het mooi klinkt, dat soort dingen. hij doet? is nu klaar. Hij is, is, niet... uh, hij is klaar om uh, uit te, te geven. Er ja. komt in, uh, in januari nog, na nog een single. Ja. En dan 12 februari komt, het, uh, komt de EP uit. Ja. Uh, en ik neem aan, ga je hem ook uh, in een, uh, met een release show uh, ten doof houden? Ja, ik ga 12 februari ga ik hem, uh, in de PX in Volendam ga ik hem presenteren. Kijk, en dat is op een vrijdag, neem ik aan. Dat is op een zondag. Op een zondag. Kijk aan. Ja. Uh, is dat op, uh, uh, gaan we nog even verder erover uh, door uh, bomen? Is dat s'avonds of is dat s'middags? S'middags. Dat biedt perspectief. Dan sla ik dit meteen op, want dan zorg ik dat ik daarbij ben. Want uh, dat uh, is iets wat ik uh, zeker niet uh, aan mij voorbij wil laten gaan. Dat is één. Dat zou ik er leuk vinden. Ja, dat, uh, dat uh, mits er geen uh, gekke sneeuw en uh, allerlei andere rare randzaken is. Uh, dat ik met een sneeuwschuiver onderweg moet. En dat ik uh, drie, drie dagen <laughs> nou, onderweg ben om naar Volendam uh, te komen. Want dat kan natuurlijk ook. Daar van niet inderdaad. Uh, maar goed, dat is uh, het uh, verhaal. Hoe heet uh, de EP trouwens, als we het daar ook even over hebben? Threshold. Threshold. Oké. Okay. Um, heeft dat ook nog met elkaar te maken? Want, want uh, jou kennende, uh, jij bent een, iemand die literatuur echt letterlijk vreedt, wat? <laughs> nou, ik lees de laatste tijd iets te weinig voor me doen nog. Ja. Uh, threshold. Ik uh, kom eigenlijk een beetje. Ik zit op de threshold tussen uh, modern en romantisch, denk ik. Ja. Dus uh, een beetje op het randje. Ja. En dan. Uh, het, het werkje nagaat aan borderline heten. Dan zit ik echt helemaal op het randje. Ja, oké. Okay. Maar dat uh, verhaal van Threshold, je, je noemde het al, de, de romantische man in de moderne tijd. Dat is toch ja, ook wel ja. een heel duidelijk uh, thema wat, wat, wat bij jou terugkomt. Dat is het hoofdthema inderdaad, ja. Ja, uh, hoe uh, staat dat daarmee? Uh, hoe hou jij je staande in uh, deze maatschappij? Nou, amper, ik uh, ben best wel vaak uh, best wel vervreemd en somber uh, vanwege de samenleving. Vooral omdat ik nu ook weer de krant lees bijvoorbeeld. Hm. Moet je ook maar, niet uh, doen eigenlijk? Nou, eigenlijk niet nee. Ik hm. <laughs> moet gewoon een beetje uh, flaneur, uh, voyeuristisch rond blijven lopen in de stad, denk ik, uh, als ja. echt romanticus. Ja. Maar uh, ja, het is best wel moeilijk als romanticus om te leven, omdat uh, alles zo uh, verpittert gemoderniseerd is en uh, gefragmenteerd, maar ik probeer toch een beetje die, uh, dat ideaal een beetje leeg te houden. Ja, ben je soms dan uh, te laat geboren? Want uh, ik, ik heb ook wel eens iets voorbij uh, zien komen bij jou op uh, je sociale media dat je Gerard Reven uh, helemaal te gek uh, vindt. Oh zeker, ja ik hou van Reven. Ja. Maar ik zou niet zeggen dat ik te laat geboren ben. Ik uh, nee. ben best wel blij dat ik op dit moment ben geboren. Omdat nu. Ik was in een andere tijd was ik waarschijnlijk ook een heel ander persoon geweest. Ja, um, als we het toch even over liter literatuur hebben... Um, dan hebben we het ook over iets wat jij inderdaad uh, uh, gecoverd hebt. More is not the answer. Want dat nee. heb je ook gedaan. Dat is ook uh, eigenlijk een haast uh, mythische figuur... die, uh, die Francis Alban bleek beter bekend als Frans de Blaak uit Warden. Zeker weten, Frans. Uh, we hebben helaas het nieuws gekregen dat hij niet meer uh, onder ons is. Inderdaad. Ja, daar ja, ja, heb onder. ik dan weer Dank mijn twijfels graag. over. Maar goed, uh, dat mag. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en Frans de Blaak is ook een ware poëet inderdaad. Ja. En uh, ik, ik, ik waardeer zijn werk echt ontzettend. Ik was ook uh, blij verrast met zijn nieuwe single, uh, ja. Strawberry, uh, Strawberry Jam. Ja. Wel interessant. Het, het is een beetje zijn uh, zielenroezelen die hij die daarin bloot uh, geeft, als het ware. Inderdaad. Ja. Nou, dat doet hij wel in elk, uh, in elk uh, nummer, denk ik ook, van het vorige, van, van Passages. Ja. Laat hij... Uh, die is heel erg openhartig, zeker. Ja. Ik, ik zie hem ook Heb jij hem ook dramatisch. als openhartig meegemaakt in dat opzicht? Uh, ja, ik kwam hem nog wel eens tegen op de, op de heide. In de, in de buurt van, uh, van Warners. Ik woon daar in de buurt natuurlijk. Ik ja. ken daar mensen. Ja. Ik ben hem een paar keer tegengekomen. Ja. Bevlogen kunstenaar, zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, heeft hij ook nog uh, iets uh, bij jou nagelaten, wat je, waar, waar jij er vandaag de dag nog wat aan, uh, aan hebt? Zijn adviezen, dus uh, vooral dat ik moest blijven schrijven en dat ik uh, ook uh, zo'n bevlogen kunstenaar moest blijven, net zoals ja. hij. Dat vond hij mooi. Ja. Wat, wat zou hij zeggen over jouw nieuwe single? Om dan even ja, die brug dat... uh, te maken naar je nieuwe single? Dat durf ik niet te zeggen, inderdaad. Ja. Uh, dat, durf ik, uh, dat durf ik niet te zeggen. Hij, uh, qua zijn muzikale meningen was hij af en toe ook wel een beetje excentriek ook. Dus, uh, ja, maar... was deze iets te, iets te normaal voor hem, misschien. Oh. Nou, dat vind ik dus wie niet. Maar uh, kijk, uh, ja, het, het is alleen maar weer een mening over, over jou. Maar ik vind je zeker, wat dat betreft ook, uh, redelijk excentriek in, in dat opzicht. Maar... Uh, het is ook, ja, er zitten wel wat, uh, wat uh, dingen in waarvan ik denk, nou, het zou Francis Alban bleek kunnen zijn bij jou. Ja, ik denk de motieven wel. En dus, uh, de, de, de, het hoofdmotief natuurlijk over de liefde. Hm. De onmogelijkheid van de liefde die erin zit. Ja. Want, dat is Frans, ja. Ja, want La Belle Dame, uh, uh, hey, dat is de titel van, uh, van die song, uh, dat, dat het impliceert dat het iets met Frankrijk te maken heeft. En dat, dat zit ook in oh. het uh, verhaal van de Strawberry Jam en ja, niet per se. Uh, het hey? is uh, uh, La Belle Dame Saint Merci. is een, uh, een gedicht van Keats waar ik het op gebaseerd heb. Oh, is dus weer iets, toch iets anders. Een, uh, een, uh, een dichter hmm. die, uh, die schreef aan het einde van zijn leven. Had, uh, hij was verliefd op een aristocratische vrouw en uh, dat huwelijk dat mocht niet zijn. Hmm. Dus uh, hij ging toen naar, uh, naar het bordeel. Ja. En daar heeft hij syfilis gevangen, zeg maar. En daar is hij later ook dood aan gegaan. En daar heeft hij een gedicht over geschreven. Dat heet La Belle Dame amexie. Ja. Dat vind ik een prachtig gedicht. En daar heb ik het, uh, het nummer eigenlijk een beetje op gebaseerd. Ja. Uh, kun je überhaupt misschien ook dat soort dingen weer verwerken, tot muzikale stuk? Ik weet bijvoorbeeld, uit IJmuiden komt uh, bijvoorbeeld uh, Fabiana Dammers. Die heeft uh, op een gegeven moment uh, bij haar opdrachten uh, op het conservatorium... iets van Dylan Thomas bewerkt. En dat is oh. Under Milkwood. Die heeft zij gewoon, letterlijk heeft ze de tekst, maar wel haar eigen muzikale interpretatie aangegeven. Dus de muziek yes, heeft uh, ze erbij geschreven. Sibylle dus... Bayard heeft dat ook gedaan met een uh, gedicht van uh, T.S. Eliot. Oh, oké. Okay. En nu is Paul Bond uh, toevallig ook een, uh, een album aan het maken over uh, allemaal kortverhalen van Hemingway. Ja, ja. Dat is dat is mij bekend. Dus, uh, worden, worden jullie. Uh, uh, ja, jij met Paul Bond, de broer van Va Frank, uh, wisselen jullie soms ook nog wel eens wat dingen uit, of niet? Zeker. Uh, Paul heeft ook uh, op een van mijn uh, komende singles gespeeld. Hij is een de Mathiel daar. daar heeft hij uh, een pianopartij op gespeeld. Ah. We doen nog wel eens samen een drankje en dan praten we over literatuur. Ja, dat, oh, dat is altijd wel uh, heel fijn. Dat is wel uh, aan jou besteed. Um, even, okay. oh, ja, even over La Belle Dam. Um, dat is dus ook een van de, van de nummers uh, die op die EP uh, terecht uh, komen te staan. Zeker. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we hem uh, laten horen, hier is uh, Labell Dam met uh, Jacob D. Edward. Refuge in a yogurt bowl And the Hyacinths were standing in a wild and playful seed ...heette uh, Berenice van Leer. Daarvoor hoorde je trouwens trouwens uh, Jacob de Edward met La Belle Dame. En over deze Berenice van Leer... ...deze single heet Turn the World Around. En op 5 februari komt er een uh, album uit... Uh, ...dat uh, heet... ...en dan moet ik het even bij pakken... ...dat heet From Silence. En uh, Berenice van Leer is uh, de frontvrouw geweest... ...van Kraak en Smaak en Wicked Jazz Sounds... En voor de mensen die uh, wel wat langer rondlopen dan vandaag... en dan heb ik het over de oudere luisteraar van Leer... Thijs van Leer. Inderdaad, van Focus. Daar is zij een dochter van. En uh, zo zie je maar weer uh, dat uh, de appel niet uh, geheel ver van de boom valt. We gaan verder, want uh, we hebben natuurlijk uh, nog meer. Dit is Lossios met uh, een, een nieuwe single. En daar zat uh, van de week ook een, een clip bij. En dat nummer dat heet Harry. Dat het allemaal al best wel goed is zoals het is Loop je soms jezelf voorbij in een klein hoekje Wacht een ongeluk totdat je mist Doe ik dat nog even snel? Maak ik alles stuk wat ik niet maken kan? Of komt het morgen wel en stel ik alles uit? Ik maak er toch niks van Op de achtergrond. Uh, ze zijn uh, al uh, bezig met uh, een kleine soundcheck uh, te doen. Uh, Max Polman vanavond met Jeroen. Want uh, die uh, is ook meegekomen. Uh, een, uh, een tweetal, wat straks Amerikana gaat uh, brengen, maar dan iets wat, uh, wat minder vet uh, dan we uh, dat uh, normaal gesproken van Max een beetje gewend zijn. Uh, want Max uh, pakt soms stevig uit. Uh, maar vanavond is dat iets wat ingetogen. Ik wil niet zeggen dat het, uh, wat, uh, dat het uh, helemaal een beetje een stille bedoeling uh, gaat worden. Maar dat zal nog wel meevallen. Losse Jos hoorde je net uh, met Harry. En daarachter dus Josephine Odil. Uh, of Oed Soms uh, weten we ook zelf niet uh, hoe we dat uit moeten spreken. Maar zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet Saai. Uh, zucht. Dus niet saai uh, zoals we dat in het Nederlands kennen dat er uh, niks uh, te beleven valt, maar het is het Engelse woord saai. Dat is uh, hoe je het uit moet spreken. Een tijd terug um, had Joost Lameris Never Feels Real uitgebracht. En dat is ook een mooie brug naar 19 december. Als wij op maandagavond in plaats van een herhaling een kleine um, uur gaan doen. Wat gere regenboog gerelateerd is. Uh, hij heeft het uh, nummer Never Feels Real in een akoestisch jasje gestoken. En dat nummer dat ga je horen tot aan het nieuws van 8 uur. Uh, through the wind believing the there in my skin i'm closing off the world i can't recall what's real inhaling who i've been i am waiting and waiting and searching for some.